De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert juist om geen vliegverbod in te stellen... omdat nog niet bekend is hoe gevaarlijk de omicron variant van het coronavirus is. Een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex... gaat vanaf 1 december patrouilleren langs de kustlijn van Frankrijk, Nederland en België. Dat hebben de EU-landen met elkaar afgesproken na het bootongeluk bij Calais deze week. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven... Zij probeerden op een rubber bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales, mijnen en het gebruik van oude auto's. Het is de tweede dag op rij dat er werd gedemonstreerd tegen milieuvervuiling in Servië, een van de meest vervuilde landen in Europa. Er is veel kritiek op de regering, omdat die bij de vervuilende industrie te weinig zou controleren. In de Eredivisie heeft Vitesse thuis gelijk gespeeld tegen AZ. Het bleef 0-0. Eerder vandaag versloeg koploper Ajax Sparta in Rotterdam met 1-0. PSV kwam uit bij Herenveen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En Feyenoord uit bij FC Twente bleef 0-0. Daardoor gaat Ajax nu steviger aan kop. Het weer aan de kustwinterse buien. In het binnenland wat opklaringen. Het kan vannacht licht vriezen met kans op mist en gladheid. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op een enkele bui. Het wordt morgen een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu Peaceful Radio. Heerlijk, altijd fijn, het geluid van de zee. Daarvoor doen we dat ook bij ZFM, ZFM. Ja hoor. Welkom terug bij Piesel Radio Show 1466, waar we genieten natuurlijk van het strand, de zee en de muziek en afdoen ook een beetje gesproken woord, zoals nu. Journey, Journey to the Light. Ja, dat is het nieuwe album van Max. Max, niet Max Verstappen, maar Max. Je, Je, Zo noem ik het maar even. En dan deep in the forest trees dance. En dan, uh, ja, dan denk ik even terug aan de binnenduinrand. bossen waar de oude eiken staan. En waar de, de, de eiken dansen als wij er niet zijn natuurlijk. Want niemand mag dat zien. Ja, misschien. Hey, die vele damherten. Misschien is dat wel de oorzaak van die vele damherten. Wie weet. Nou. Groot onzin op de late avond, maakt niet uit. Deep in the Forest, Trees, Dance, daar. Dat is gemaakt door Elion. Die heeft het blijkbaar allemaal verzonnen. Dan nog andere uh, New Age muziek van Rainer Langen met Kwel der Heilungen. Dat is, uh, ja, dat is niet één, twee, maar drie cd's in één doosje. En, uh, we gaan dan ook luisteren naar een track van Kwelder der Heilungen, nummer drie. En dan ja, zijn we terug in de tijd, zoals ik het vorige uur al zei, zo 2005, 2006. Ook met Karunesh met de Global Village. Dat is natuurlijk ook een heel fraai album, zoals ook uh, Only Dreams van Carsten Rosenlund. Children of the World is een heel vrolijk album en, het, en ja, het was destijds al en misschien nog steeds wel een uniek album in zijn soort. Omdat er heel weinig kinderstemmen in de nieuwheidsmuziekwereld wordt gebruikt. Gemaakt door een artiest die zichzelf Avlon heet. Avalon. Dan hebben we nog natuurlijk My Brite, Holm met Rising From Love. Alleen die titels al, ik vind het altijd zo mooi. Wisdom from the Past. Daar sluiten we mee af met Ekel Feiling. En dan gaan we terug weer naar Scandinavië... van het label Phoenix Muziek, Want daar kwam het oorspronkelijk vandaan. Veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1466... hier op ZFM. Listening to Peaceful Radio. Please visit my website masako-music.al. M A S A K O music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 Analyze, as having an embodied soul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 要的 水着野花如果盘